11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de Gids.fm Hoe u in het komend jaar uw weg moet vinden aan de hand van echte gidsen. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Grenoble is de persconferentie bezig over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 ligt in coma na een ernstig ski-ongeluk. Zijn vrouw en kinderen zijn bij hem in het ziekenhuis. En op internet betuigen mensen hun medeleven... onder wie regerend wereldkampioen Vettel en voetballer Podolski. Volgens de Duitse krant Bild is Schumacher afgelopen nacht voor de tweede keer geopereerd. Er zouden gaatjes in zijn schedel zijn geboord om de druk op zijn hoofd te verminderen.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 De Russische president Poetin heeft het bevel gegeven voor extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de twee aanslagen in Volkograd. Gisteren en vandaag kwamen bij twee aanslagen zeker 30 mensen om het leven. De extra veiligheidsmaatregelen gelden vooral voor Volkograd en omgeving, maar ook in andere grote steden in Rusland zullen extra maatregelen worden genomen.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 Accountantskantoor KPMG moet een schikking van 7 miljoen euro betalen aan justitie. Het bedrijf verdoezelde dat bouwbedrijf Ballas Nedam smeergeld betaalde aan hoge ambtenaren in saudi arabië Ballas Nedam kocht topambtenaren en een prins om in ruil voor grote bouwopdrachten. KPMG hield de betalingen uit de boeken. KPMG hield zich volgens het OM niet aan de zorgvuldigheids- en integriteitseisen. Dan het weer nog eerst wat zon, later van het westen uit regen. Veel wind, aan de kust is hij stormachtig en het wordt 7 graden. Morgen eerst droog, later regen en ook in het nieuwe jaar blijft het wisselvallig en erg zacht. Zometeen in de gids.fm maken wij ons op alvast voor het echte knallen.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 Met de Bora Blekkenhorst. Goedemorgen. Dit zal de laatste aflevering zijn van dit programma. En, zo dachten we, laten we dan eens wat gidsen uitnodigen... die er volgend jaar nog wel zijn en het drukker en drukker gaan krijgen. Het natuurgebied de Oostvaardersplassen krijgt nu veel bezoek... vanwege de film en ook de tv-serie De Nieuwe Wildernis. De tweede maasvlakte is geopend, maar valt er wat te zien. En de stad Utrecht blijkt vooral onder de grond veel te bieden. Drie gidsen hoort u zo in de gids.fm. Voor of tegen vuurwerk met de jaarwisseling het Zwarte Pieten is begonnen. Al dagenlang wordt er voor geknald tot groot plezier van de afstekers... en tot ergernis van degene die er niets van moeten hebben. In Rotterdam gaat men onverdroten door met de voorbereidingen... van het grote vuurwerk bij de Erasmusbrug. Een spektakel in voorbereiding. En was 2013 een goed reclamejaar? Er is maar één iemand die dat overzicht heeft. En dat is natuurlijk Charles Borremans. Hij deelt zometeen zijn mening met u. En u kunt nog even online bij ons terecht. Surf naar gids.fm. De Russische stad Volgograd gaat gebukt onder bloedige aanslagen. En dat werpt een schaduw vooruit op de Olympische Spelen in Sochi komend jaar. Volgograd ligt weliswaar enkele honderden kilometers van het Olympisch dorp, maar ook terroristen gaan met de bus. En daarom kunnen we beter niet naar Sochi toe, want die Olympische Spelen worden levensgevaarlijk. Waar of niet waar? Niet waar. Zegt Egbert Wesselink, Rusland en Caucasus scanner van IKV Pax Christi. Goedemorgen, meneer Wesselink. Goedemorgen. Um, het wordt helemaal niet gevaarlijk. Oh, natuurlijk wordt het wel gevaarlijk, maar niet onaanvaardbaar gevaarlijk. De veiligheidsmaatregelen die uh, Rusland al twee jaar bezig is te treffen, zijn enorm. En we moeten ook uh, de omvang van, van die, van die ter van jihadisten, eigenlijk die jihadistische groepen, niet overschatten. Hun vermogen om, uh, om uh, hun netwerken zijn erg aangetast. Het gaat om enkele honderden fulltime, enkele duizenden misschien, die, die, die zich daar ook nog echt goed bij verbonden voelen. Je hebt geen grote netwerken meer. Tot je inkomen zal enorm moeilijk worden. Er is... 2000 vierkante kilometer een lijn omheen getrokken... waar niemand uh, ongeregistreerd uh, zich zal kunnen voortbewegen. Ik denk dat het nogal meevalt. En bovendien, het allerergste, moeten we natuurlijk deze jihadisten. Uh, niet bijvoorbeeld Olympische Spelen laten winnen. Die moeten de sporters gaan winnen. Want het gaat om jihadisten, dat is wel zeker? Nou, dat is niet zeker. Het kan altijd nog criminaliteit zijn... maar dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Hè. De, de, dit is wel typisch, uh, zoals we dat de afgelopen jaren natuurlijk... heel onregelmatig af en toe zien... Dat er, dat er burgers bij, bij bussen, de heel gemakkelijke, de meest, meest veilige plekken... of veilige, de, de meest kwetsbare plekken, hè? gewoon willekeurige burgers in stations en bussen... die worden opgeblazen door, door een wanhoop. Vaak zijn het dan vrouwen van omgekomen jihadisten... die op de een of andere manier ja, toch, toch de dood van hun man willen wreken. Meneer Wesseling, staat u toevallig in de buurt van de elektronische apparatuur? Nee, ik zit gewoon in de auto. Oké, okay, ik hoor een, een nou ja, nogal een, een, een piep, of eigenlijk een storing uh, door het gesprek ah, heen. Het spijt me. Nou, dat kunt u niks te doen. Wij gaan u gewoon even opnieuw bellen. Dat is misschien een goed idee. Okay. Dan horen wij u ja. zometeen weer. Egbert Wesselink, Rusland en Caucasus-scanner van IKV Pax Christi. Die ons bijpraat over de bloedige aanslagen in Volkograd. U hoort het al. Hij denkt dat het om jihadisten gaat. Het kan ook criminaliteit zijn, maar dat lijkt uitgesloten. Er zijn veiligheidsmaatregelen aangekondigd door president Poetin. Of zij ook echt baat gaan hebben, dat weten we niet. En dat hoop ik zometeen van hem nog te horen terwijl wij hem terugbellen. U weet het. Er zijn aanslagen gepleegd op een station en een en er zijn zeker 30 doden gevallen. Wolkograd dus gaat gebukt onder bloedige aanslagen. Egbert Wesseling is weer terug. Goedemorgen, meneer Wesseling, wederom. Hallo, meneer Wesseling, goedemorgen. Wederom. Ik hoor wel een telefoonlijn, maar. Meneer Wesseling, ja, ja, u hoort mij weer. Nou, gelukkig. <laughs> um, we hadden het even over de middelen die zij niet meer hebben... of eigenlijk het netwerk dat hen ontbreekt. Maar Klopt. ze hebben nog ja. wel voldoende middelen om dus die bussen op te blazen. Ja, daar is niet zo gek veel voor nodig. Je hebt iemand nodig die dat, uh, die, die, die dat kan en wil en die doe je een riem om. En die hoeft alleen maar een bus te nemen naar een stad ver weg... en daar, uh, daar op een knop te drukken. Uh, minimaal. En zo, dat zal in Sochi niet zo gemakkelijk zijn. Het zal onmogelijk zijn om uh, voor zomaar iemand om een bus te nemen naar, uh, naar Sochi. Ja, want de Russische president Poetin heeft nu ook gezegd... ik ga veiligheidsmaatregelen nemen. Waar zouden die uit kunnen bestaan? Zijn dat harde maatregelen? Ongetwijfeld. Hij zal vele duizenden mensen um, preventief gaan arresteren in de hele Noordelijke Caucasus. Uh, schuldig en onschuldig. Uh, iedereen een achterneef uh, zijn van een of andere jihadist. Zal massaal in de hoop dat, dat wat er aan netwerken is, dat het een, een beetje uitgeschakeld wordt. En er wordt ongelooflijk veel gecontroleerd. Je zal heel erg veel zichtbare veiligheidsmaatregelen genomen worden. En niet te vergeten, veel van die jihadistische groepen... die zijn toch ook wel geïnfiltreerd door, door geheime diensten. Um, ja, ik, ik acht, de, een individuele actie, je weet het nooit... maar de kans dat dat echt heel erg gaat spannen... ik wil het nooit uitsluiten, maar de kans lijkt mij niet zo enorm groot. Maakt dat de ruimte om te onderhandelen met zulke groeperingen... of zulke eenlingen ook wel erg klein? Maar het valt helemaal niet mee te onderhandelen... De jihadistische groeperingen in de Noordelijke Kaucus, die willen een, een, een kalifaat of een imaat, een, een, een theocratie, een, een door, door hun begrip van, van de islam geregeerde staat oprichten. En dat zal ze absoluut nooit lukken. Hun strategie is toch een beetje een soort zelfmoordaanslag. Het woord zegt het al, het is natuurlijk een, een zelfvernietigende strategie. Ze hebben de bevolking uh, ongelooflijk weinig te bieden. Economisch helemaal niks. Uh, qua onderwijs niks, qua gezondheidszorg niks. Het zijn, het zijn heel slecht opgeleide mensen die helemaal niets te bieden hebben aan land en bevolking. en Dus altijd een tamelijk marginale groepering zullen blijven. De veiligheidsmaatregelen worden harder en wij gaan gewoon naar Sochi. Ja, en, en ik hoop dat het een mooie speler worden. Dat, Ook al gun ik, uh, ik Poetin de, de glorie niet natuurlijk. Maar dat is een ander verhaal. Uh, zeker, wij gaan voor de medailles uiteindelijk. Sorry, Hartelijk dank, Egbert Wesselink, Rusland en kenner van IKV Pax Christi. Dank u. David Bowie, absoluut beginners uit 1986. de gids.fm. In Grenoble is zojuist een persconferentie geweest over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher. Correspondent Ron Linker heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, Ron. Goedemorgen, Deborah. Hoe is het met hem? Een team dat hem dus vannacht in de afgelopen uren heeft geobserveerd zegt dat zijn toestand onverantwoord, onverantwoord kritiek blijft. Hij blijft dus in kritieke toestand. Artsen hebben hem gisteren gezien. Ze kunnen dus niets zeggen over zijn levensverwachting. Hij heeft meerdere verwondingen. Hij is vannacht geopereerd. Er zijn bloedingen gezien bij zijn hersenen. Ze kunnen dus niet bepalen wat zijn toekomst uh, inhoudt. Zijn lot blijft dus onbekend. Uh, hij is aan een beademingsapparaat gezet. Uh, hij uh, blijft uh, buiten bewustzijn de komende uren. Dat is bewust gedaan om uh, zijn hersenen niet verder te stimuleren, om ze rust te geven. Daarom heeft hij die beademing uh, gekregen. Hij krijgt dus zuurstof toegediend. De komende uren zullen de artsen bepalen wat uh, ja, de behandeling verder inhoudt voor hem. Ron Linker over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher. U hoorde het, die blijft onveranderd kritiek. Aan het einde van dit jaar ga ik terug naar drie plaatsen die het afgelopen jaar in de belangstelling stonden: De Oostvaardersplassen, de Tweede Maasvlakte en de stad Utrecht. Een rondleiding krijg ik hier aan tafel van drie gidsen: Hans Breveld, Geert Boersma en Maarten van Ooster. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Hans Breveld, ik begin bij u. U bent al jaren boswachter in de Oostvaardersplassen. Um, er was natuurlijk de film en ook de serie, De Nieuwe Wildernis. Heeft dat voor meer bezoekers gezorgd? Dat zou je wel kunnen stellen. Ja, ja? hoeveel meer? Nou, het uh, afgelopen weekend uh, gisteren met name... Uh, ja, als je kijkt hoeveel auto's er geparkeerd zijn bij ons aan, uh, aan de weg daar... dat is uh, drie tot vier keer zoveel als voorheen. En als je het aantal gaat bekijken... het aantal mensen wat het buitencentrum van Stadsbosbeheer bezoekt... dan uh, hebben we denk ik een verviervoudiging van het totale aantal... vergeleken met vorig jaar. Dus dat het uh, toegenomen is, dat, uh, dat kun je wel stellen, ja. Op het en minst. Wat komen al die mensen zien? Want er is zoveel te zien. Ja, dat is, uh, dat is wel frappant. Mensen komen in eerste instantie kennis maken, heb ik altijd de indruk. Want heel veel mensen hebben wel eens wat gehoord van Oostvaardersplassen... In, op welke manier dan ook. Zijn nieuwsgierig, willen wat horen, willen wat zien. Komen informatie. En dan gaan we een wandelingetje maken. Um, en meestal is het daarna ook een onderdeel van een, een bezoek verder aan de omgeving. Uh, het buitencentrum staat bij Almeriestad. Bij Almere zit ook een, een centrum van, uh, van de Oostvaardersplassen. Ook daar gaan mensen heen. Dus men verspreidt zich ook rond het gebied... En men heeft een aantal observatiepunten die men graag wil bezoeken. En dan wil men graag de paarden zien, de herten zien... Um, de runderen zien, de zeearend zien, de zilverreigers zien... Eigenlijk kunnen we de hele film in één keer zien. Ja, alles hè? Dat he? is een beetje veel voor het groeien. Dat, dat lukt niet helemaal. Nee, dat, uh, dat konden we ook zien in de film. Het is natuurlijk een enorm uitgestrekt gebied. Bijna 6000 hectare. En dat moet u dan allemaal maar bestrijken. Hoe u dat doet, uh, daarover praten we zometeen verder. Geert Borsma, u bent stadsgids in Utrecht. Uh, ik mag wel zeggen, het afgelopen jaar stond de stad volop in de belangstelling. Ik noem even de vrede van Utrecht. De nieuwe burgemeester. De toerstad. Toerstart. De prostitutieboten aan het... Zandpad. En onder de bekende dom, je zou het bijna vergeten... wordt van alles opgegraven. Dat is correct. Ja. Over de prostitutie kan ik weinig vertellen. Uh, ik wil u ook alles vragen over wat er onder de dom te zien is. Ja, nou onder de dom is uh, geweldig veel te zien. Uh, namelijk 2000 jaar geschiedenis. En dat begint dan bij de Romeinen, 2000 jaar geleden. En dat houdt op, uh, laat ik zeggen, nu maar ertussenin daar liggen verschillende lagen en dat is in de eerste plaats de Romeinse laag de opstand tegen de Romeinen rond 70 na Christus toen is het Christendom naar Utrecht gekomen rond 700 na Christus er zijn kerken gebouwd de fundamenten van die kerken zijn blootgelegd laatstelijk de, de fundamenten van de gotische kerk en uh, nou zo wordt het stuk geschiedenis over 2000 jaar zichtbaar onder het Plaveisel van de domplijn. Heel langzaam, beetje bij beetje? Ja. En uh, dan vraag ik me af, als bezoeker... U, u kent het al, u heeft het al gezien... maar wat mag ik en wat kan ik daar zien? Uh, per 2 juni volgend jaar, 2014... kunt u straks naar beneden... en dan kunt u al die lagen zien... en dan kunt u om de pijlers heen lopen. En uh, dan kunt u betasten... en. Uh, Et en de voorwerpen die daar gevonden zijn, die kunt u, kunt u ook zien. En die zijn ook allemaal nog grotendeels in goede staat? Die zijn allemaal grotendeels in goede staat, ja. ja. Maarten van Oosten, u gidst mensen over de Tweede Maasvlakte... een heel ander gebied. Het is namelijk de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Is ook nogal wat voor gegraven. Bent u ook eh, historische objecten tegengekomen? Of misschien niet direct u, maar zijn zij dat tegengekomen... de mannen die gegraven hebben? Zeker, zeker. En we hebben op dit moment uh, overigens een tentoonstelling daarover... in Futureland, want dat is het informatiecentrum van Maasvlakte 2. Dat is mijn standplaats, daar werk ik. Uh, paleontologische vondsten zijn er gedaan. Archeologische vondsten in de bodem van de zee... Het eiland, de uitbreiding van de Rotterdamse haven... is gemaakt met zand. En dat zand komt van de zeebodem. Nou, Daar kom je heel veel in tegen. Botten van prehistorische pre dieren. De mammoet, de sabeltandtijger, Allerlei dieren die in vroegere tijden... in de ijstijd hebben geleefd. En dat soort zaken komen er naar boven. Maar natuurlijk ook, want u vroeg meer naar menselijke... Uh, vondsten. Uh, nou, zover zijn we nog niet. Maar we hebben wel uh, aangetroffen uh, nederzettingen. Dus we kunnen aantonen dat in de delta van de rivier... de Maasdelta vroeger ook wel degelijk uh, nederzettingen zijn geweest van mensen. Dus ja, die zaken kom je tegen. Dat hoort allemaal bij het project. En dat is indrukwekkend. Hè. Dat maakt het nog interessanter. Nou ja, u zei al uh, een grote hoop zand. Of eigenlijk is er heel veel zand weggegraven. Ja. Dat is ook een beetje wat ik me herinner. Uh, uh, ook bij de opening eerder dit jaar. Er werd nog een laatste hoopje zand uh, zeg maar ergens neergegooid. En ja. toen was het klaar. Ja. Hè, dat was zeg maar uh, maasvlakte 2 of de tweede maasvlakte. Uh, hoe staat het er nu voor? Nou dat moment, dat was uh, vorig jaar in de zomer, dat was in juli. Dat was het moment dat onze voormalige koningin Beatrix uh, het start zijn gaf voor de sluiting van de zeewering. Dat was nog niet het einde van Maasvlakte 2, want we zijn nog lang niet klaar met aanleggen. In 2035 verwachten we ongeveer het gebied ingericht te hebben. Daarna zijn er nog een paar mooie mijlpalen geweest. Dit jaar hebben we de nautische opening gehad, dus de schepen die de haven binnen kunnen. Dat zijn dan voorlopig nog de schepen met materiaal. Schepen die materiaal kunnen komen brengen voor de bedrijfsterreinen. En dan in de komende twee jaar, dan gaan we de terminals, de nieuwe containerterminals die we daar maken, gaan we openen. Dat zal volgend jaar november zijn. Dus er komen nog wat mijlpalen aan. En er zijn nog wat stappen te doen. En nogmaals het hele gebied invullen, nou, daar doen we zeker nog 25 jaar over. Ook dat krijgt beetje bij beetje vorm. Dat krijgt stapje voor stapje vorm. En dat, en dat geldt eigenlijk ook weer voor de Oostvaardersplassen, meneer Brevel. Want uh, het is een nieuw gecreëerd gebied, het heeft langzaam vorm gekregen. Is er heel veel veranderd? Er is ontzettend veel veranderd. Als je één ding kunt zien in de Oostvaardersplassen wel, dat de natuur ontzettend dynamisch is. We kijken wel heel vaak naar het moment van nu. Hè. Nu zien we iets en dat willen we graag hebben. En dat willen we behouden, want daar hechten we heel veel waarde aan. En dat is terecht. Ook in natuur en zeker in zulke nieuwe gebieden. Zulke heel voedselrijke gebieden. En de maatsfactor wat dat betreft is niet anders. Ook een nieuw gebied. De natuur grijpt om zich heen, die grijpt zijn kans. En de natuur die, die vestigt zich. En die, die gaat van, van een heel open landschap tot in een gesloten landschap... met alles wat erbij hoort. En dat gaat in een, in een tijdsbestek van een, van een tiental, twintigtal jaren... kun je van een heel ja, open vakte een heel bosachtig gebied krijgen. Bent u wel eens verdwaald daar? Heel lang gemeden wel, heel lang wel, ja, ja. Maar dan moet je denken aan situaties dat daar... het is 2,5, 3 meter hoog was nog en dat de mist was, en dat er nog helemaal niemand in heel Vrevepolders was... dat je nog nergens kon oriënteren. Die tijd is jammer genoeg en bij, bijna is een beetje voorbij. Jammer genoeg, nee, dat, dat, dat gebeurt niet meer. Want u kent uh, misschien het gebied wel op uw duimpje inmiddels. Ik ken de Oostvraagse plassen redelijk op mijn duimpje, dat durf ik wel te stellen, ja. Had de film De Nieuwe Wildernis dan toch nog verrassingen voor u? Jazeker. Welke? Ja, nou, het sapant is, je bent natuurlijk veel op pad, je ziet veel in het veld. Uh, maar zoals alles, alles is vluchtig. Je gaat er snel ergens aan voorbij... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga niet gauw op mijn knieën liggen bij een hoop stond van paarden. Om eens te even kijken hoe dat nu eigenlijk precies in elkaar zit. Nou, als je naar de nieuwe wildernis gaat kijken, dan zie je dat wel. Je hebt het wel eens gezien, je hebt het wel eens meegemaakt. Maar eigenlijk er gauw we voorbij gaan. En dat is de nieuwe wildernis eigenlijk, de voeten uit. Dat laat de Oostvaardersplassen van een hele andere kant zien. Um, het laat zien wat natuur in Nederland nog kan en nog mag. Al zijn we het eigenlijk een beetje vergeten. Maar dat is ontzettend veel mogelijk. En de nieuwe wildernis gaat dat absoluut zien. Van de natuur naar de drukke stad, meneer Boorsma. U bent denk ik nog nooit verdwaald. Uh, in Utrecht, nee. Nee, hè? nee. nee toch niet. Nee. Uh, wat is het mooiste stukje? Het mooiste stukje vind ik eigenlijk uh, de oude gracht van noord naar zuid. Met de werfkelders, uh, de, de geweldige mooie huizen langs, langs de gracht. Uh, de bomen, uh, zeker in het voorjaar, maar ook in de herfst. Dus eigenlijk wel in alle jaargetijden. Het ziet er fantastisch uit. Ook, bijna traan in de ogen. Of niet maar ook een loopt. gebied waar uh, alarm over is geslagen, omdat het wat zwak is. Hè? Dat, dat... Uh, sommige stukken uh, muur zijn zwak. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het stukje onderhoud. Maar ook wij willen de bomen daar handhaven. En de bomen ondergraven natuurlijk ook het plaveisel et cetera. Ja. Dus uh, ja, het is een beetje een delicaat evenwicht. Horen de bomen daar wel? Vind ik wel. Ja, dat geeft cachet. En uh, dat geeft ook sfeer. Het is dus net dat beetje extra. Exact. Wat je vaak mist toch in nieuwe stadsgedeelten. Mooie grote bomen. En dat vind je langs de oude gracht. En uh, dat geeft casje. Maar ze moeten natuurlijk niet de kademuren laten instorten. Kade, nee, nee. dat, dat is dan een stukje minder. Dat vraagt minder. onderhoud. En ja. dat vraagt natuurlijk weer geld. Ja? Neemt u um, uh, zeg maar de mensen die naar Utrecht komen... en van u een rondleiding willen... altijd als eerste mee naar uh, de gracht en de werfkelders? Uh, wij vragen eerst wat, uh, wat men zelf wil. <kliek> ja, en meestal is ons startpunt uh, het Domplein. En dan afhankelijk van de wens van de bezoeker... Uh, gaan wij naar een bepaald deel van de stad. Maar natuurlijk de, de oude gracht en ook de nieuwe gracht... dat zijn plaatsen die wel trekken. Maar wanneer het druk is in de stad... dan gaan we bij voorkeur niet naar het centrum. Want ja, daar verlies je gauw mensen van de groep, et cetera. Dus dat moet je niet doen? Dat moet je dan even bij oppassen. Wanneer het een groepje is van vijf mensen is geen probleem. Maar Wanneer het vijftien tot twintig mensen zijn... dan kan het wel een probleem zijn. U hele... en vooral wanneer de dames in de, voor de etalages blijven hangen. Dat is, ja, dat is uh, het window shoppen ja, zoals wij dat zo mooi noemen. Ja. Uh, en kunnen doen, ook heel goed. Uh, de, de, kunnen mensen echt, bij wijze van spreken, zich een hele dag uh, laten onderdompelen in de historie van de stad? Uh, ja, maar of dat aan te bevelen is, is even de vraag. Want het absorptievermogen natuurlijk van kennis, uh, van feiten, etcetera, dat is natuurlijk beperkt. Uh, onze wandelingen zijn meestal anderhalf uur... Maar we hebben ook wandelingen van drie uur... met een pauze, laat ik zeggen, in een café, et cetera. En uh, anderhalf uur komt meestal voor. Dat is uh, gangbaar? Ja, is gangbaar. En dus ook aan te bevelen. Drie uur is erg veel. Meneer van Oosten, hoe lang duren uw wandelingen? Nou, wij doen of wandelt u niet? We, nou, ik wandel wel, maar dan privé. Maar niet op de Maasvlakte, althans misschien in sommige gevallen. Nee, wij doen het per bus of per rondvaartboot. In de zomer hebben we een rondvaartboot. Daar varen we mee door de nieuwe havenbekkens. En uh, normaliter in de winter doen we dat dan per bus. Want het is een hele uitgestrekte vlakte. Wat veel mensen niet weten is dat die nieuwe Maasvlakte... een nieuwe rondweg heeft die 42 kilometer lang is. Een marathon. Heen en terug, een marathon. Dat is onze, onze metafoor ook altijd in de rondleidingen. Zo gebruiken we dat ook. Dus wij doen het per bus, wij rijden het gebied door. En wat vooral interessant is, denk ik, voor de mensen... is om te zien hoe we het aanleggen. Want het is best bijzonder dat je een kijkje krijgt in de keuken van zo'n haven. Het is niet in elke haven dat dat zomaar kan... dat je een bedrijfsterrein in de aanleg op mag. Dus is het ook leuk om te zien? Ja, het, is, het is interessant om te zien, omdat je ziet hoe zo'n haven zich ontwikkelt. En tegelijkertijd, en mijn buurman stipte, dit ne stipte dat net al aan... Is er meneer, ook, Breveld, ja. meneer Breveld, Meneer ja, is er ook heel veel natuur. Want dat weten heel veel mensen niet, maar... In en om de Maasvlakte, dichtbij ligt het de Slikken van Voorne. Dat is een natuurgebied onder de Maasvlakte. En de Maasvlakte zelf heeft een zeewering van 8 kilometer. Dat zijn nieuwe duinen en strand. Die zie je ook langzaam maar zeker over de jaren heen ontwikkelen tot een natuurlijk duingebied. De roofvogels zijn inmiddels ook al te zien. De buizert onder andere. Dus dat is een heel interessant gebied om in rond te rijden. Is dat dan ook zeg maar de kers op de taart om de mensen te laten zien? Als ze zeggen van hé, hey, al die grote kraan heb ik nu al een beetje gehad. Is er ook nog iets kleins, iets moois? Nou, ik denk de verrassing. Ik denk dat het de verrassing is. Want je hebt een heel groot contrast. Aan de ene kant heb je industrie. En als je dan aan de andere kant van die duinen bent. Die zijn 14 meter hoog. Dan heb je geen idee dat er achter je een haven ligt. En dan waan je je gewoon in een natuurgebied. In een recreatiegebied. Dat is het ook. En het is publiek toegankelijk. Mensen kunnen er ook zelf naartoe. Er zijn parkeerplaatsen gerealiseerd. Mensen kunnen daar kitesurfen. Ik heb toevallig gisteren dienst gehad. Drukke dag, het is vakantie. Dus mensen rondgeleid. Mooi weer ook. Mooi weer ook gisteren. Een zonnetje. Dus mensen waren aan het wandelen. En aan het kitesurfen, aan het vissen. Dus het is echt een interessant gebied om in rond te rijden. Absoluut. Meneer Breveld, u zei al... de verviervoudiging van het bezoekersaantal is gerealiseerd inmiddels. Ja. Kan het gebied dat aan? Nou, de Oostvaardersprassen zijn een heel groot gebied, 6000 hectare. Het gebied is voor het overgrote deel niet vrij toegankelijk. We doen er wel eens waarom 500 tot 600 excursies per jaar, grote en kleine groepen. Maar ik zeg om het Oostvaardersprassengebied zelf heen ligt nog een goede 1700 hectare eh, bosgebieden. En juist die bosgebieden, dat is hetgeen waar we eigenlijk op in willen zetten. Daar wil mensen meer laten zien van wat natuur ook kan. Zodat je de Oostvaardersprassen kunt gebruiken als een uitvalsbasis, zeg maar, ook naar de andere omgeving... En als we dat slim inrichten met elkaar en als we er goed over nadenken... en daar zijn we natuurlijk dus mee bezig, samen met de gemeente en de stad onderhanden... dan komt dat zeker voor elkaar. Maar als iedereen tegelijk gaat komen, ja, dan wordt het wel erg druk. Dat, dat is zo. Meneer Borsma, euh, meneer Breveld zei zojuist... ik ben ook wel met andere ogen naar mijn gebied gaan kijken. Geldt dat ook voor u? Ja, dat geldt ook voor mij. Uh, tot mijn pensionering was ik, kwam ik eigenlijk Noord- in Utrecht... En sinds ik ben kom ik heel regelmatig in Utrecht. En dan ga je er toch met andere ogen uh, tegenaan kijken. Niet alleen het oude stadsgedeelte, maar ook de dynamiek in, in, de, uh, in Utrecht. Universiteit, uh, de verbouwing in het stationsgebied, uh, Leidse Rijn, et cetera. Uh, nou, dat geeft een redelijk compleet beeld van wat er uh, in de dynamische stad Utrecht gaande is. Als ik u heren nu vraag om één. Uh, uh, Tip, of eigenlijk een goed voornemen um, waar je sowieso naartoe moet komend jaar. Wat zegt u dan, meneer Breveld? Oei, dat is het overval. Uh, wat zeg ik dan? Eigenlijk zeg ik Oostvaderspras, ik ken niet één moment in het jaar omheen te komen. Eigenlijk zeg ik dan van, kom meerdere keren. Ik zeg al, natuur is dynamisch. Oostvaderspras zijn dynamisch. Als het uh, volgende week gaat schaatsen. Bient de schaatsen onder, kom schaatsen. Ja, heb ik ook gezien in de film. Je zag af en toe wat mensen voorbij. Uh, ja, dat is ook het enige de... van mensen in de film, geloof ja. ik, dat erin zat, zo ongeveer. Maar dan is hè, we hebben de NK Merton-schaatsen gehad een aantal jaar. Het is natuurlijk schaatsen, dat is iets waar mensen hier dan voor komen. Uh, dat is fantastisch. In de bronsperiode, in de 31 september, oktober, totaal andere wereld, totaal andere belevenis. Dus ja, waar gaat je voor kunnen uit? Kom vaker. Kom vaker, ja. Meneer van Oosten? Nou Laat ik tegen de mensen zeggen, kom de haven eens met andere ogen bekijken. Want we hebben het al even kort gehad over de kranen en over de industrie. En laat ik wel zijn, die zijn ook zeer indrukwekkend. Want daar staan de nieuwe grootste kranen ter wereld op de Maasvlakte. Dus dat is zeker ook de moeite waard om te komen kijken. Maar kom de haven ook eens bekijken vanuit het natuuroogpunt... of vanuit een ander oogpunt, want er zijn hele mooie plekjes te zien. Meneer Boorsma? Ja, kom naar het Domplein. Per 2 juni kunt u uh, onder het Domplein. Dat is uh, uniek in de wereld. Meestal kijken we tegen kerken aan. Het staat allemaal boven de grond. Straks kun je onder de grond en 2000 jaar geschiedenis bewonderen. Volgend jaar te zien. Ja. Hartelijk dank, heren. Hans Breveld, boswachter in de Oostvaardersplassen. Geert Boorsma, stadsgids de Utrecht. En Maarten van Oosten, gids op de tweede Maasvlakte of Maasvlakte 2 Kort. Dit is Radio 1. Halfzaal geweest. Hier is Jan van de Putten met het NOS-journaal. De gezondheidstoestand van Michael Schumacher is onveranderd kritiek. Hij heeft hersenletsel en wordt kunstmatig in coma gehouden. Afgelopen nacht nog is hij geopereerd. Zijn artsen hebben dat gezegd in Grenoble in Frankrijk, waar hij in het ziekenhuis ligt. Oud-coureur Schumacher kwam gisteren zwaar ten val bij een ski-ongeluk. In de Congolese hoofdstad Kinshasa hebben zwaar bewapende mannen... het vliegveld van de stad aangevallen... en het gebouw van de staatstelevisie ingenomen, melden ooggetuigen. De politie heeft het gebouw omsingeld... en de onbekende aanvallers hebben in het gebouw mensen in gijzeling genomen. De Russische president Poetin neemt extra veiligheidsmaatregelen... naar aanleiding van de twee aanslagen in Volkograd. Gisteren en vandaag kwamen bij die aanslagen zeker dertig mensen om het leven. Veiligheidsmaatregelen gelden vooral voor Volkograd en omgeving... maar ook voor andere steden. Saudi-Arabië heeft Libanon voor 3 miljard dollar aan militaire steun toegezegd. Voor het bedrag worden wapens gekocht in Frankrijk. De Libanese president Suleiman heeft dat bekendgemaakt in een televisietoespraak. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zometeen stop de linkse lessen op de universiteit. Hier zijn de doors.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 Lover Madly uit 1971, ik zei het al, van de doors. De gids .fm. Nog even, en dan worden de lonten ontstoken... en daveren de knallen als mitrailleursalvo's door de lucht. Dwars door de kruiddampen heen zijn de kleuren te zien van ontploffende vuurpijlen... Iedere straat heeft zo zijn eigen vuurwerkfestival. En hopelijk is dat zonder de illegale gigaknallen van verkapte handgranaten. Maar met het echte werk heeft het allemaal niets te maken... want dan kun je beter naar bijvoorbeeld de Erasmusbrug in Rotterdam gaan. Daar zijn vuurwerkspecialisten al dagen bezig... met de voorbereiding van een reusachtige vuurwerkshow. Verslaggever Robert-Jan Boy. Robert-Jan, zijn de lonten al uitgerold? Ja, de boer krijgt juist een Shell aangereikt hier... Een shell. Eh, kan ik hem meenemen de shell of nee, meneer, die mag die niet meegenomen worden? Nee. Het, is een, uh, ja, het lijkt wel een, een, bolletje. een bolletje met een behoorlijk gewicht. Ik neem aan dat dit een, uh, een rotje is. Geen rotje? Geen rotje. Dat is een shell. Dat is, uh, dat is een shell. Een, uh, een vuurwerkbom waar het effect uit komt. Meneer is bezig met uh, het bevestigen van, uh, ja ik denk toch dat dat lonten te zijn, Robert Bosboom. Ja, dat klopt inderdaad. Kan, er iets, kan je iets meer vertellen over de Shell? Ja, hier komt het gekleurde effect uit. Uh, met daarbij ook de knal. En uh, daar gaan er heel veel uh, van in de lucht. Men is hier bezig in een tent. Aan de Maas, een witte tent. Helemaal vol met uh, dozen. Ja, Allemaal goed. vuurwerk natuurlijk. Ja, inderdaad. We zijn hier al enkele dagen bezig uh, voor doorbouw. En hier vlak voor ons zien we dus uh, ja, van, die, van die buizen. Waarin de Shells dan verdwijnen, neem ik aan. Dat klopt inderdaad. Een geel lontje, ja. steekt uit... Dit zijn tientallen lontjes hier. Ze worden vastgemaakt met niet-apparaten op een stuk hout. Het zijn er uh, dadelijk duizenden die, uh, die de lucht in gaan. Ja. En waar komt dit dan te staan? Zo'n uh, pallet met uh, van die ijzeren buizen? Dit komt allemaal op de brug uh, te staan. Juist. En wat hebben we dan nog meer? Uh, daarnaast hebben we nog uh, de flower beds. De maar, uh, flower beds. Dat staat hier in die kartonnen dozen. Ja. ja. ja. Dat zijn uh, de grote professionele cakeboxen. En uh, daar gaan er ook uh, heel wat van de lucht in. Hoe groot zijn die uh, pijlen? Ja, wat zijn het eigenlijk? Nee, het uh, zijn ook weer eigenlijk kleine shells die erin zitten. Ja. Uh, ja, die uh, met meerdere ook weer de lucht in gaan. De vuurwerkliefhebber kijkt hier zijn ogen uit. Uh, dat zeker weten. Het is heel wat anders dan die kinderachtige pakketjes die de mensen nu in de winkel aan het kopen zijn. Laten we het zo zeggen. Dat klopt inderdaad. Uh, ik sta hier nog steeds in mijn handen met die Shell. Ja. Die bom, zal ik hem even neerleggen of kan dat ik die zo meteen afsteken? Nee laten, een van. Niet nee, laten we dat maar niet doen. Want uh, buiten is ook het een en ander te zien. Ja, klopt. Buiten hebben we al aardig wat voorbereid. Laat dus even zien wat daar dan aanwezig is. Even het tentje uit. Mooi uitzicht hier op de Erasmusbrug ja. met de harp en de licht uiteenstaande slanke vrouwenbenen zou ik bijna zeggen. Hè? Ja, inderdaad, we kunnen al vast een beetje zo het voorproefje krijgen inderdaad, van waar het dadelijk allemaal gaat gebeuren. Vertel even wat de, wat de tactiek dan is. Uh, wij gaan de 31ste, mogen wij beginnen met de opbouw om ja. 6 uur s'avonds. Ja. Wij zorgen dan al het vuurwerk wat wij hier aan het voorbereiden zijn. Ja, ja. Wordt vanaf dan de brug opgereden. De brug op, ja. die wordt volledig afgesloten. En vanaf dan hebben wij vrij spel om alles op te gaan bouwen. Maar jullie zijn hier nu al bezig. Ik bedoel, ja. er moeten lonten uitgerold worden. Hoe gaat ja. dat? Wij gaan allemaal kabels uitleggen ja. voor de elektrische ontstekingen. En uh, daarbij moet al het vuurwerk natuurlijk op zijn juiste positie uh, komen te staan. Dat wordt een gigantisch schouwspel natuurlijk. Dat wordt een mega gigantisch schouwspel. Hoe komt dat eruit te zien? Uh, heel mooi. Ja, maar... Vertel even wat je in <laughs> gedachten ziet. Uh, we gaan In ieder geval uh, komt er een hele grote waterval onderaan de brug uh, te hangen. En uh, ja, echt duizenden bommen zullen in, uh, in acht minuten tijd uh, de lucht heen gaan. Een waterval van vuur zie je dan? Ja, een waterval die komt onderaan uh, de Erasmusbrug uh, komt ja. te hangen. En dat zal uh, de opening zijn van een hele mooie show. En in de lucht, wat, wat zien we daar? In de lucht uh, gaan dus al die shells die we net al aan het inladen ja? waren... Ja? die gaan echt per tientallen tegelijk uh, gaan die de lucht in. Dus heel de brug uh, zal echt helemaal verlicht worden met vuurwerk. Maar over dat ontwerp hebben we nu nagedacht natuurlijk. Klopt, daar gaat uh, maanden voorbereiding aan. Maanden? Ja. Waar, ja. waar ligt dat in? Um, in samenspraak met de organisatie, kijken wat de wensen zijn... en uh, met onze ervaringen gaan wij gewoon kijken naar, uh, naar een hele mooie opbouw... van Wat een, heb je uh, nodig? Klein, ja, begin, groot? Uh, dat soort dingen. En dat ja. kun je moeilijk trainen, neem ik aan? Ja, dat is niet te trainen. We hebben wel een heel ja. mooi programma op de computer... waarin we al bepaalde beelden kunnen uiten. Dus ja. dat er wel een beetje een impressie ontstaat met wat de bedoeling ja. is. Even hier naar links hier zie ik hier nog wat staan. Ja, hier staat ook nog een vrachtwagen hier. Ja. Ja. Wat is dit nou weer? Hier onder ja. het plastic... Plastic, plastic buis hier. Ja. Ja. Dat oh, hier zijn gaat het ook. grotere effecten. Deze worden nog allemaal volgeladen. Ja. Dus daar zijn we de komende twee dagen nog, uh, nog mee bezig om dit ook allemaal af te krijgen. Ja. En dan hebben we in de vrachtwagen hebben we al klaarstaan wat er afgelopen dagen allemaal gebouwd is. Leuk vuurwerk. Zeker. Altijd aan een lief hebben geweest, neem ik aan. Uh, van kleins af aan al, ja. ja. Klopt. En uh, ook nog met die uh, kleinere pakketjes in de weer, of is dat... Uh... Uh, nu niet meer. Nu niet meer, hè? Nee, nee, dat doen we niet. Zeg maar, voor, vorig jaar werd het bijna nog afgelast ja, voor, vanwege de wind. Vorig jaar was het inderdaad allemaal kantje boord. Maar dit jaar zijn de voorspellingen erg goed, dus uh, gaat het gewoon door. Hoeveel kilo gaat er doorheen? Uh, heel veel kilo. Hoeveel kilo? <laughs> duizenden. De, duizenden kilo's. Duizenden kilo's. Ja, ja. Hoe lang duurt het allemaal? Acht minuten. Acht minuten? Acht minuten. Acht minuten. Dagen acht minuten bezig pijf. voor acht minuten. Inderdaad, dat klopt. <laughs> ja. Goed, ik word u gebeld, ik hoor hier een telefoon. Dat is waarschijnlijk de studio die zegt dat het de symbolische knal, het symbolische vuurwerk, ja. laten we die bij een knal houden, kan worden aangestoken. Oké. Okay. Ik heb wat meegenomen. Ja. Een sterretje. Dat is hartstikke kan, mooi. Kan dat eventjes? Uh, dat mag, alleen niet hier op het terrein. Niet hier? Nee. Dan moeten we eventjes hier buiten het terrein lopen waar dat allemaal mogelijk is. Oh ja, want hier is te gevaarlijk natuurlijk. Ja, nou, Klopt. Zullen we het <laughs> even doen dan? Gaan we hier eventjes een klein stukje ja. verder... Uh... Gaat het wel, Robert, want je, maar, je hinkt hier naast me. Niet. Een blessure opgelopen of zo. Ja, Afstap, niet, het afstapje van de tent was iets hoger dan verwacht. Toch niet zo'n illegale handgenaad afging of zo, hè? Absoluut niet, ja. absoluut. Kijk eens. Kijk, ja, ik denk, mooie. Eh, dat ik kan wel zijn Shell nemen, door. maar gewoon een sterretje. Geen gedoe. Dat is, gewoon, dat is zeker hartstikke mooi. Feestelijke afsluiting. Ja. En dan toch een, een, een, een, een veelbelovend begin van het nieuwe jaar. Dat He? gaan we zeker doen. Moment. Ja, de boeren even de lucifer pakken. Hup, daar gaat hij. Hou even. Tikken me. Die lucifer gaat uit. Heb je nog een trucje kaart, voor. Uh, ja, daarom doen wij vloer, alles elektrisch. Uh, elektrisch. Voorzichtig Robert Jan. Ja! Daar gaat hij. Kijk eens. Dag meneer. Zeg! Een gelukkig 2014. Al hetzelfde. We zijn alvast bezig. Heel Kijk goed. eens. Heel goed, ik zie het. Nou, alvast een gelukkig nieuwjaar. Toch? Gelukkig nieuwjaar. Robert-Jan Boy in Rotterdam nam alvast een voorschot op het nieuwe jaar. U hoorde het, duizenden kilo's vuurwerk worden bereid en uh, ja, eigenlijk voorbereid daar om in de lucht te gaan. Morgenavond, acht minuten spektakel, duizenden kilo's vuurwerk. Linkse docenten geven les over linkse theorieën met links studiemateriaal. Een student politicologie besloot daarom een Facebookpagina op te richten... om dit aan de kaak te stellen. In onze rubriek De Webwereld... praat Simone Wijmans met hem en over zijn leven online. De Webwereld van... Jena Ramatarsing. Ik heb ruim 1200 volgers op Facebook. 1165 op Twitter. En ik ben zeker 8 uur per dag online... Je hebt onlangs een Facebookpagina opgezet... over linkse indoctrinatie in de academische wereld op universiteiten. Heeft die Facebookpagina echt een gevoelige snaar geraakt? Nou, als je kijkt naar de reacties, vooral van de linkerkant... lijkt het me wel evident, vooral uh, de mensen van de UvA zelf... en de, de, de linkse opiniemakers die, die er eigenlijk op sprongen. Uh, ik denk dat ik bij links en rechts een snaar heb geraakt... want ja, iedereen heeft gestudeerd, kent iemand die studeert, heeft een kind dat studeert. Dus ik denk dat iedereen er een mening over heeft. En ja, ik sta nu toch met 2560 likes. Lijkt het me toch wel uh, dat, dat het leeft. En uh, waar zoek jij je heil online als rechtse student zijnde? Nou nee, ja, weet je, rechts, ik ben economisch heel rechts. Dus dat klopt. Maar ik ben op andere dingen weer heel links hoor. Zoals uh, drugslegalisering, noem maar op. Maar we hebben het nu even over die rechterkant. Even over de rechterkant. Nou, dan ga ik natuurlijk naar mijn kapitalistische site. En uh, ik ga zelf naar mijn eigen site. Dat is de dagelijkse standaard. Daar schrijf ik voor. Dat is wel onder uh, rechtse mensen, een goed conservatieve blok, om zo te zeggen. Dan heb je nog. Uh, je hebt een paar die niet zo goed zijn, maar die lezen je, wat je ze moet lezen. <laughs> dus ik lees bijvoorbeeld altijd correspondent. En ik lees ook wel jo.nl, maar ik lees die om te weten wat er staat. Niet per se omdat ik vind dat het per se heel goed is, maar ik vind het wel belangrijk om te weten wat ze zeggen. En zelf ga ik vaak naar de objectivistische websites. Nou, op bijvoorbeeld forbes.com. Dat is. Niet per se objectivistisch, maar daar schrijven een aantal objectivisten uh, artikelen voor. Je hebt het over objectivisme. Heel veel mensen zullen zeggen, uh, waar heeft hij het over? Objectivisme is de filosofie ontwikkeld door Ayn Rand. Een uh, vrouw geboren in Rusland, Amerikaanse geworden door keuze, uh, schrijfster en filosoof. En in kort komt het neer op een filosofie gebaseerd op uh, ratio, uh, dus logica, uh, individuele rechten... en uiteindelijk als enige morele sociale systeem kapitalisme. Dus pro-kapitalisme en pro-individu eigenlijk. Hè? Ja, pro-egoïsme. en uh, Ze zegt ook egoïsme opzettelijk. Omdat mensen altijd hun wenkbrauw fronsen. Met egoïsme bedoelt ze rationeel egoïsme. En ze bedoelt dus het uh, nastreven van uh, je eigen geluk... als hoogste morele doel. Ze bedoelt niet anderen de vernieling in helpen. Of, of iets dergelijks. Uh, ze is juist heel erg uh, anti-geweld. Het is een hele vreedzame filosofie. Waarin we uh, eigenlijk uh, ja, erin geloven dat iedereen het recht heeft op zijn eigen productie. En dat je alleen met de anderen mag handelen op basis van vrijwilligheid. En online is dat een vrij grote gemeenschap, die objectivisten? In de VS is het best een online community. In Nederland uh, zijn het, heb je het over tientallen mensen die, die ik ken ook online... die zich ermee bezighouden. Maar ik ken ook heel veel libertariërs. En die zijn dus... Uh, ook kapitalisten, maar geen objectivisten. En die hebben ook weer een heel netwerk waar ik ook weer vaak in zit. Dus heb je het over The Skeptical Libertarian of Das Kapitaal in Nederland. Is ook, wel, is ook een goede site. Dus ja, daar uh, zoek ik meestal aan de economische rechterkant uh, mijn hel. Je, je hebt ongeveer 1200 volgers op Twitter. Wie volg je zelf? Ik volg natuurlijk Marie Hemelrijk. Ja, die is echt fantastisch. Uh, ze twittert heel veel. En uh, vooral, voornamelijk over kapitalisme. Maar ook wel iets specifieker over bijvoorbeeld drugslegalisering. Daar houdt uh, daar ze zich ook veel mee bezig. Ze heeft heel veel volgers, ongeveer 1500. En wat ook leuk is, uh, soms twittert ze bijvoorbeeld hele citaten uit de artikel dat ze heeft gelezen. Of weet je, dat is gewoon interessant om te lezen en de discussies die dan, die dan ook ontstaan. Dus ik volg... Uh, ik volg vooral dat soort mensen die zich ook echt. die ook reageren op al die blogstukken steeds. En als het nou niet gaat over objectivisme, libertarisme. Euh, linkse indoctrinatie. <laughs> kortom, alles wat niet politiek is, wat doe je dan online? Als het gaat om op internet zijn zonder Facebook en Twitter, dan is het uh, series kijken of uh, uh, artikels schrijven met de bronnen die ik, die, die ik erbij zoek. Uh, ik luister niet superveel muziek, omdat een beetje, ja, ik vind het een beetje hinderlijk via YouTube soms. En welke muziek beluister je op dit moment veel? Nou, ik, ben, ik hou echt van hiphop en, en rock. Ja, en natuurlijk, wat, nu, wat ik nu een heel mooi nummer vind, is het nummer van Haim Falling. Omdat, het, uh, omdat die, die baslijn, als je die gitaar hoort op de achtergrond... dat is gewoon een nostalgisch gevoel ik krijg ik erbij. Het Amerikaanse zustertrio Heim met Falling, een favoriet van Jernas Ramatarsing. Student en oprichter van de Facebookpagina over linkse indoctrinatie op universiteiten. De Gids. Onze marketingdeskundige Charol Bormans is aangeschoven. Goedemorgen, Charol. Goedemorgen, Deborah. Vijf jaar lang was je iedere maandag aanwezig... om ons bij te praten over de ontwikkelingen in de reclamewereld. En vandaag doe je dat voor het laatst. Ja, Is het een zwarte dag? Inkt Zwarte Dag natuurlijk. Nee, nee, ik heb het uh, vijf jaar en vier maanden met ontzettend veel plezier gedaan. Van 1 september 2008 tot en met vandaag, 30 december 2013. Natuurlijk wel jammer, maar uh, het waren ontzettend leuke jaren. Met uh, bijna elke week een uitzending. Dus ik denk dat we wel zo'n 250 van dit soort uh, gesprekjes met elkaar hebben gehad. Met uh, in eerste instantie natuurlijk Simone Wijmans. Met Felix en met jou. En immer goed voorbereid, en dat moet ik toch ook wel een keertje zeggen... door David Jortsma, Eva Houtsma en Jeffrey van Rijk. Hulde aan Hulde. de collega's. Absoluut. Uh, maar dan heb je in vijf jaar en vier maanden en zo'n 250 gesprekjes... wel het een en ander zien veranderen, denk ik, op het gebied van marketing en reclame. Ja, ik denk dat met name ook de techniek een hele belangrijke rol gaat spelen... Uh, in de communicatie met uh, consumenten. Men Eerste onderwerp op uh, 1 september 2008... dat ging over de mobiele telefoon. Uh, en het is in feite een ontzettend belangrijk medium geworden. He, de eerste uh, Apple iPhone die dateert pas van 2007. Dus uh, in 2008 was het ding een jaar ongeveer op de markt. En vanaf de telefoon zijn we natuurlijk heel veel, heel veel sociale media gaan bedienen. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Uh, sociale media die we in 2008 eigenlijk allemaal nog niet zo kenden. Even wat cijfertjes. In Nederland, uh, de Nederlandse versie van Facebook uh, bestaat pas sinds 2008. En in begin 2010 waren er nog maar 250.000 actieve Twitter-accounts. Dat zijn dus mensen die maandelijks twitteren. En oktober 2013 zijn het al een miljoen actieve twitteraars. Dus elk jaar zie je dat er gemiddeld 125.000 actieve twitteraars bij komen. Maar je ziet dus eigenlijk de opmars van de techniek... hand in hand gaan met sociale media. Ja, ja, ja. die sociale media die zijn eigenlijk uh, vanzelfsprekend geworden. Vijf jaar geleden was dat nog iets heel bijzonders. Uh, ze zijn steeds meer geïntegreerd zeg maar, in het leven van, uh, van de Nederlander. Uh, ze zijn niet langer meer de ver van een bed show... Uh, uh, je ziet ook wel dat het zich wat aan het stabiliseren is. De groei, de grote groei, is er wel wat uit. Maar het gaat tegenwoordig wel om grote aantallen. Bijna 8 miljoen Nederlanders maken gebruik van Facebook. 7 miljoen Nederlanders maken gebruik van YouTube. 4 miljoen Nederlanders maken gebruik van LinkedIn. Dus het is wel min of meer galant, kun je zeggen. Maar maken de Nederlanders dan op sociale media uh, zeg maar zelf reclame? Een soort ouderwetse mond-op-mond uh, mond mond reclame, maar dan nieuwerwets? Of zijn het vooral de bedrijven die op die media te vinden zijn? Bedrijven proberen er ook natuurlijk een rol in te gaan spelen. Consumenten onderling zijn eigenlijk uh, wel het allerbelangrijkst. Uh, het met elkaar communiceren over merken is uh, heel belangrijk geworden. En uh, bedrijven proberen daar wel een plek in te krijgen, ja. Uh, de meest opvallende reclamecampagne van de afgelopen vijf jaar ja, is dat... die er. Nou, die, die, ik denk wel dat die er is. Laat uh, laat even een stukje laten horen. Dan uh, weten de mensen wel waar ik het over heb. Voor iedere 10 euro een boodschappen krijg je 5 voetopplaatjes. Kijk, Elhamdoui. Hamburgers met korting. Oh, oh, oh. Um, wordt deze boerenkool echt s ochtends vroeg geoogst? Goeie vraag voor mijn collega. Marco, versafdeling. afdeling alsjeblieft. Leuk hè? Speciaal op dat Albert Heijn 125 jaar bestaat. Mini-producten. Kerstmis wordt dit jaar. Oké, lukt. Prettig kerst ja. Ja, ja, ja, die ja, kennen we ja. wel, hè? Ja, dit is toch, vind ik wel... Uh, uh, ja, dat, de campagne die mij het meest uh, aanspreekt, uh, bestaat nu al zo'n tien jaar lang. Uh, we hoorden dus de stem van de acteur Harry Piekema... die voor Albert Heijn uh, hem inhuurde om, zijn, uh, om de hoofdrol in de commercial te spelen... in de rol van meneer Van Dalen als supermarktmanager. Eigenlijk niemand kende. Uh, maar al tien jaar lang, uh, tien à vijftien keer per jaar op de buis. Uh, ik geloof in 2013 zelfs uh, 26 keer op de, in de tv-commercial. Verschenen. Uh, Eufroprijs gewonnen in 2008. Albert Heijn is in feite door deze serie aan commercials... weer een sympathiek merk geworden. Vergeet niet, in 2003 uh, hadden een hoop mensen in Nederland... de Albert Heijn. Uh, er was het boekhoudschandaal, uh, de, pickel, de bikkelharde prijzenoorlog. En uh, deze commercials hebben er weer voor gezorgd... dat Albert Heijn een sympathiek, leuk merk is geworden. Uh, een paar weken geleden hebben we het gehad... over de meest onmisbare merken in Nederland. Nou, op de eerste plaats HEMA, tweede plaats NOS Journaal... maar op de derde plaats toch gewoon heel keurig uh, Albert Heijn... Dus niet alleen opvallend, maar ook succesvol. Nou, dat zijn natuurlijk twee verschillende ja. dingen. Want uh, ze hebben er in ieder geval voor gezorgd... wat ik ga zeggen, deze commercials... dat het een sympathiek, warm merk is geworden. Dat kun je ook een succes noemen. Maar ondertussen is bijvoorbeeld een, een supermarkt Lidl... ook heel succesvol geworden... zonder een aansprekende reclamecampagne. Kijk, succes is uh, afhankelijk van een heleboel verschillende doelstellingen. Uh, het hoeft ook niet altijd leuk te zijn. Het hoeft ook wel niet aardig te zijn. Ook irritante campagnes, zoals bijvoorbeeld voor Carglass... waar een hoop mensen een hekel hebben is toch een heel succesvolle campagne. MKW brandstof, Tom de Ridder... met de uh, campagne voor de nationale tankpas... Uh, is ook uh, heel succesvol. Maar hoe je het ook wensen of keert... Albert Heijn kreeg het wel voor elkaar om ook ja, eigenlijk een parodie te krijgen. Ja. Hallo, ik ben die bekende bedrijfsleider uit die supermarktcommercials. Niet te verwarren met die andere gezellige supermarktreclame. Met die excuusneger, dat edgy meisje en die blonde Hollandse klont. Ik kom steeds olijk in beeld om te vertellen dat er weer een nieuwe spaaractie is. Die dan veel te snel weer afgelopen is, waardoor je met al je spaarpunten blijft zitten. Ja. ja. koef doen. Ja. Nou, dat zijn maar heel weinig uh, adverteerders die natuurlijk zo'n parodie krijgen. Robijn heeft hem ook gekregen. Vind ik trouwens ook een hele goede, goede campagne. Langdurig. Ook de hè? Ja. Ook de Koofnoen geparodieerd. Charles, uh, gaan wij uh, ooit nog een reclamefolder? Nou ja, ik krijg ze nog wel, maar uh, zien we over een jaar of vijf gewoon geen folders meer door de bus? Vallen? Nou, ik denk nou, folders. Mensen blijven dat toch wel heel prettig vinden. Een hoop mensen die uh, vinden het heerlijk om op de bank bij een kopje koffie om elf uur s ochtends die folders door te bladeren. Uh, je kunt ze overigens nu ook allemaal wel via het internet bekijken. Ik denk als je gaat kijken naar de komende vijf jaar... dat je een drietal... dat je ja, toch wel een aantal veranderingen gaat zien. Dat hebben we de afgelopen vijf jaar ook gezien. Ontwikkelingen gaat zien. Uh, gebaseerd denk ik op drie pijlers. Uh, ten eerste technische ontwikkelingen. Dat hebben we natuurlijk het afgelopen vijf jaar ook heel sterk gezien. Allerlei mobiele devices, mobiele apparaten zullen verder doorpakken denk ik. De smartphones, de tablets et cetera. Ik denk dat data ook heel belangrijk gaan worden. Uh, wat weten we van consumenten? Welke kennis hebben we van klanten? En dat leidt eigenlijk tot een soort personalisering van communicatieuitingen. We gaan echt nog steeds meer proberen we in contact te komen met consumenten. Maar bovenal blijft heel belangrijk, creativiteit dat blijft een noodzakelijk ingrediënt voor succesvolle reclame. Dank je wel, Charles Boremans, marketingdeskundige, voor de laatste keer. Dank nogmaals. Graag gedaan, Deborah. Dit was het dan, Charles. Morgen zijn we er namelijk niet. Dan staan we onze zendtijd af aan de collega's van Lijn 1 voor hun afscheidstoer met de bus. En op 1 januari, woensdag dus, hoort u vanaf 12 uur dit. De NieuwsPV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Ja, vanaf 12 uur dus woensdag. Luisteren. Voor het zover is kunt u natuurlijk ook nog gewoon televisie kijken vanavond. Wat waren bijvoorbeeld de opvattingen van Joep van het Hek vijf jaar geleden? Geen grote shows meer, alleen nog maar oudejaarsconferences en kleine voorstellingen. Meer voorspellingen van hem in het interviewprogramma van Jeroen Pauw. Vijf jaar later op Nederland 1 om vijf over elf. En op Canvas is om tien over tien de documentaire van NOS-collega Kees Jonkins. de Tour van Bouken nog eens te zien, met camera's in de ploegleidersauto's. Boeiend ook om te zien. Ik herinner me vooral die uitspraken van de ploegleiding... aan het adres van de renners. Klasse, jongens. Klasse. En als u wilt weten wat u nog weet van dit jaar... dan is er de nationale 2013-test onder leiding van Ruben Nicolai en Geraldine Kemper. Vijf voor half negen op Nederland 3.